En de kleine Piet heeft vaak een boze bui. Ik was laat om of hij dat ook weet. Ik mag maar empel hopen dat hij het maar vergeet. Sinterklaas is ja, ik zet mijn schoen vast waar. Wil ik dat hij een wond doet? Ja, wees maar. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dick de Hark met het NOS journaal. In het voetbalstadion van Hannover herdenken 40.000 mensen de Duitse keeper Robert Enke. De doelman van Hannover 96 en de Duitse elftal pleegde dinsdag zelfmoord. De een van de grootste openbare herdenkingen in Duitsland in 42 jaar. De kist van Robert Enke staat op de middenstip. Bij de herdenking zijn veel kopstukken uit de Duitse voetbal en een complete nationale ploeg aanwezig. Enkes vrouw onthulde na de zelfmoord dat haar man al jaren depressief was en dat voor de buitenwereld wilde verbergen. Hij was bang dat hun geadopteerde dochtertje door de kinderbescherming zou worden afgenomen als bekend werd dat hij depressief was. De 32-jarige Robert Enke wordt later vandaag in zijn woonplaats Neustadt bij Hannover begraven. President Obama heeft Birma opgeroepen om oppositieleider Aung San Suu Kyi vrij te laten. Hij deed dat tijdens een bijeenkomst met de leiders van Zuid-Aziatische landen in Singapore. Ook de Burmeese premier was daarbij. Aung San Suu Kyi heeft al jaren huisarrest vanwege haar kritiek op het militaire bewind van Birma. Amerika wil dat ze weer bewegingsvrijheid krijgt met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Kosovo worden er verkiezingen in het land gehouden. Ruim anderhalf miljoen mensen kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor nieuwe gemeenteraden. De stembusgang wordt gezien als een test voor de voormalige Servische provincie om zelf democratische verkiezingen te houden. Servië boorkelt de verkiezingen en heeft de etnische Serven in Kosovo opgeroepen niet te gaan stemmen. Op Goeree Overflakkee zijn elf mensen licht gewond geraakt bij een botsing tussen drie bussen. Daarin zaten ruim 150 jongeren die uit waren geweest in Ouddorp. Een beveiliger in de voorste bus liet die plotseling stoppen vanwege een ruzie. De twee bussen erachter konden niet op tijd remmen. Zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rest is met andere bussen verder vervoerd. Het weer dan nog buien, maar ook af en toe zon bij een temperatuur van een graad of 13 vanmiddag. De komende dagen blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal.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 En gooi wat in mijn schoentje. En gooi wat in mijn laagje. Dank u Sint-Luc Zie, hier komt de stomboom uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nicolaas. Ik zie hem al staan. Zijn paardje het dek op en neer, hoe waaien de windboots al heen en alweer. Zijn krek staat te lachen en roept ons steeds toe, wie zoekt is kijk lekkers, wie staat in. Yeah Zie hem al staan, hoe een boot zijn paardje let op en neer. Hoe waaien de kinderboot al heen en al weer, zijn kerstdagen lang. Jij gaat wel meezingen. Ik ga stiekem de microfoon open. Albert jan Eiffel te rijden. Kan ja, je door? Ja, dat uh, merkte ik al. Nou, luister, groot en klein. Welkom terug bij het tweede uur van de Muziekboulevard van ZFM. Met speciale Sint-uitzending. Speciale Sint-uitzending. En uh, we gaan gelijk door naar het uh, Gasthuisplein. Raadhuisplein. Raadhuisplein, sorry. Raadhuisplein, waar daar is José. José, goeiemiddag. Hallo, daarom. Daar. Hallo, José. Vertel, vertel. Hoe, hoe is het daar? Heb je hem al gezien? De Sint? Het is hier drugs. Het is hier druk, het is hier gezellig. Sinterklaas is net op het Bordes geweest, ontvangen door de burgemeester. En gaat nu op weg naar de krocht. Alle kindertjes gaan lekker mee. Gezellig, komt hij ook weer terug op het Bordes. Had en We gaan nog een hele rondtoe maken door het dorp. Iedereen is blij, happy. Had Sinterklaas nog uh, blij nieuws voor de kindertjes? Wat? Had, had Sinterklaas nog goed nieuws voor de kinderen? Ja, alleen maar goed nieuws. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal lief, we zijn allemaal braaf. En daar gaat het toch om. En Sinterklaas is gewoon heel erg blij dat hij hier weer in het land is. En, en dat is het allerbelangrijkste. En de burgemeester, ja, dat, uh, dat hoorde ik, want die was nogal behoorlijk zenuwachtig, hè? Oh, die staat nu nog op het podium, echt. Te trillen, hè? Heel blij te komen. Ja. Die is, oh, die is, ziet het helemaal spannend. Hij is ook heel blij dat Sinterklaas hier in de dorp was zijn. Ja, had hij mooie woorden voor de Sint, voor de aankomst? Ja, absoluut. Absoluut. Hij was erg blij dat hij er was. Hij vond hem wel ietsje ouder geworden. Ietsje ouder geworden. Ja, weer een ja, jaartje erbij natuurlijk. Een jaartje, ja, jaartje erbij natuurlijk. En die jaren gaan tellen op een gegeven moment. Ja. En waar ja, gaat Sinter en waar Sinterklaas... Echt, Sinterklaas is uh, heel erg blij dat hij hier weer is. Het is hier alleen maar grote glimlachen hier. En waar gaat Sinterklaas nou naartoe dan? Hij is nu op weg naar de krocht. Ja. En dan gaat hij even een rondje maken. En dan komt hij weer terug op het bordes. Op het Raadhuisplein. En dan gaat hij de grote toer maken door het dorp. Met al zijn pieten erachteraan. En oh. daarna naar de Korverhal natuurlijk. Ik versta je heel slecht voor de wind. Daarna naar de Korverhal. Ja. Daar is het grote Sinterklaasfeest. Ja. Hij moet ook nog wel denk ik even een kopje koffie kunnen drinken. Ja, hij moet even, even die man is al zo even oud. Even een beetje bijkomen. Even rustig aan. Nou. nou, wij gaan hier weer een plaatje draaien. Even een technisch, blijf even hangen. Dan komt de redactie zo bij jou uh, op de telefoon. Oké, okay. okay, José, vanaf het Raadhuisplein. Alles ging goed, er was nog niets aan de hand. Plots verscheen in beeld een zwarte hand. Vanaf dat moment ging alles fout... Is er hier zo stout? Het is weer eens goed raak Er gaat van alles mis. Het lukt niet. U paart Ameriko, Sint-U-Plaats kunt u echt overleunen. Of is die mooie ring slechts voor de show? Ze zeggen dat u lopen kunt, maar we doppen van de daken. En dat u met Ameriko de allerhoogste flat op gaat. Dat adelstorm en sneeuw en wind u helemaal niks kan maken Alle pakjes zijn op tijd, nee u bent nooit te laat Sinterklaas kunt u echt overleugd Ze zeggen dat u vliegen kan met uw paard Amerigo de kunt u echt over? Of is die mooie ring slechts voor de show? Bent u ook onzichtbaar, of is dat alleen een favo? Zou we willen weten, vindt het best een beetje raar. En als u dat dan doet, door enkel aan uw ring te draaien... Super ring, dat lijkt me cool. cool echt waar Sinterklaas, kunt u echt overleggen Ze zeggen dat u vliegen kan met uw paard Amerigo Sinterklaas, kunt u echt overleggen Oh, it's the morning, so Slechts for the show Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I got a get ooh, ooh, ooh, ooh, my heart <tied> Ik weet wel een beetje wat jij op je verlanglijstje hebt staan hoor. Maar nou, namelijk samen met mij, uh, Salf het op zaterdag. Op de zaterdagmiddag tussen twee en vijf. En ik draai altijd van die jaren 80 muziek. En dan moet je me weer aftroeven. Dat jij ook jaren 80 muziek hebt. dus gewoon een, uh, een grote jaren 80 box of zo, Weet je wel, volgens mij was je daar heel blij mee. Nou, ik, uh, ik mag vanavond mijn schoen zetten. Ik weet niet of jij je schoen mag zetten. Ja, ik ook. En ik heb, ik heb al wat. Oh, ik heb dat inderdaad ingevuld, maar. Ja. En Vreed ik heb een maatje 44. Dus daar gaat best wel daar, wat in. Daar gaat wel wat in. Ja, ja dat ik, bedoel ik. Maar ik heb een wortel gekocht voor, voor Americo. Mm -hmm. En ik hoop dan dat er wat met een leuke muziek uh, in mijn schoen komt. Nou, dat gaat zeker lukken. En voor de rest heb ik natuurlijk ook mijn vlanglijstje. Nou, dat, dat is echt voor Sinterklaas voor 5 december. Nou, dat is zo lang. Dat is, nou, wel, dat is wel vier velletjes helemaal volgeschreven. Maar dat lukt natuurlijk nooit, hè. Echt waar? Ja, want Sinterklaas heeft het natuurlijk druk. En ieder... Maar jij hebt toch al alles, of niet? Nou, ik ben, ben wel heel gelukkig. Ja, dat bedoel ik. Hè? Maar nee, het blijft natuurlijk... Altijd wat te wensen over. Ja, Oké, okay. nou vertel eens wat. Nou, uh, Wij uh, willen wat weten van je. Wie spelletje? Dat schijnt ook helemaal in te zijn. Dat is dus, uh, daar kan je dus uh, tennissen op de televisie en zo. En, en uh, auto's uh, en bomen. Oh, ja. en uh, hartstikke leuk, maar het is wel erg duur. Hoor. Heel duur, ja. ja heel, heel duur. Duurder. Maar ik ben ook blij met de chocoladeletter, hoor. Ja, ook hartstikke lekker. En uh, dat staat er natuurlijk ook op. Maar wel mijn hele naam, hè? Albert Jan Ford. Ja, Voort. Moet je dat kijken, we, we, we, dat, dat moet kijken hoeveel letters dat zijn, jongen. En dan nog je e-mailadres e ook. In chocoladeletters. <laughs> dus uh, nee, maar goed. Ik ga vanavond voor eerst mijn schoen zetten. En uh, ik ga kijken wat erin zit. Ik hoop okay, ik nou het Oké, nou het is wel spannend hoor. Morgen. Morgen, ja. Morgen, morgen weten wij het. Morgen weten wij daar alles van. Ja, en uh, nou ja, goed. Ik wou drie keer mijn schoen zetten. Jij ook drie keer? Ja, ik ook. Ik ook. Nou. nou, ik vraag aan Sinterklaas gewoon een heel gelukkig kerstfeest. Dat lijkt me ook wel leuk. Dat is een heel nobelstreek. Ja, ja, ja die staat bij mij street. op het lijstje. Heel goed. En dan gaat het volgende plaatje toevallig ook, ook over. over. Ja, heel toevallig. Hier is de single van Henk Temming. Er zijn van die mensen... Die vragen van alles. En sommige mensen...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 We weten niet echt wat ze willen, maar ik weet niet ja, precies wat ik wil. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En aan die door de bomen schijnt en het ster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 zodat jij met die zak naar Spanje vertrekt. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. In de winterse kou, maar het aller, liefste wil ik jou. Ik ga aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik ga aan Sinterklaas op vrede overal. Ik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 er is niemand die het Ja. Yeah. Ik heb de zwarte, piet in Wat doe ik nou toch weer weer? Ik ben altijd vrolijk En heel sociaal Denk altijd aan anderen Want dat vind ik normaal Maar als ik wil zingen heb ik altijd pech, opeens lopen dan alle pieten maar heel hard weg en Niemand zit er, nee niemand wie het maar deed. Ik heb een zwarte pietenbloes, vertel me wat doe ik verkeerd?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 Zwart de yeah. liedje zwarte zwart Hoewel het verleden tijd zal zijn. De ja, Zwarte Pieter Blues. Wat is heel leuk, hè? He? En ja. de volgende nummer wat ja, ik vroeg. De muzikale Pieter Blues. Huh, wat zei hij? Die, die muzikale Pieten, Al die verschillende nummers en zelfs een Zwarte Pieter Blues. Ja, wow. hij is mooi, hoor. Hij is leuk. Ja, hij is mooi. En weet je wat ook zo mooi is? De zon schijnt weer in Zalvoort. Ja, Sinterklaas is er weer. Sinterklaas is er weer. De zon schijnt. Wat kan er vandaag nog stuk gaan? Helemaal heel, niks. Helemaal niks. En er is nog voldoende te doen vandaag uh, in het dorp. Ja, zeker. Want Sinterklaas maakt nu even een tocht door het dorp. Of hij even aan het rusten. We proberen contact te krijgen met onze, met onze commentatoren ter plaatse, maar we komen er niet meer door. Hè? Nee, nee, die het hebben is, het zo druk. Het is, het is echt... En een heleboel pieten heb ik gezien. Hè? Een hele, een hele hoop, hoop pieten. pieten. Zo. En die zijn natuurlijk vanmiddag allemaal in de Korverhal. En uh, weet jij toevallig hoe laat dat allemaal dat, dat feest daar begint? Volgens mij een uurtje of drie. Uurtje ja, of drie. Nou ja, alle, ja, kaart, zo, zo al, alle kaarten zijn al verkocht. Dus ja, dat, dat, dat is, wel. Maar misschien we dat, kan je stiekem naar binnen. Dat, dat, dat wordt een volhuis. huis, wordt een volhuis. Nee. Een groot Sinterklaasfeest in de Korverhal. En en uh, al die pieten erbij. En, uh, oh, en al die kinderen die ook... Zag je die kinderen ook allemaal keurig verkleed als, als Zwarte Piet? En ja, leuk is dat, hè? Mutsen op, mijters op. Nee, het was... Uh Gigantisch feest tot nu toe. En uh, we gaan uh, gewoon uh, verder, hè? Ik heb het nog nooit zo druk gezien op het Splein nee, als klast. zojuist. Weer dat die geen... mensen, massa gewoon allemaal van de boulevard richting het uh, Raadensplein liep. En rennen, en rennen. Want ze wilden allemaal een goed plekje vinden natuurlijk. dan konden ze Sinterklaas goed zien. Maar ja, hij is wel een jaartje ouder geworden. Maar uh, hij doet het allemaal nog kranig, hoor. Ja, en burgemeester Niek heeft hem uh, van harte welkom geheten in Zoonvoort. Ja, dat, is, uh, dat moet een grote eer zijn voor de burgemeester. Zeker. Om, om, om zo, ja, ik hoorde inderdaad om, dat hij aan de triller was, hè? Ja, hij was een beetje, een beetje, beetje, een beetje gespannen. He? Hij was een beetje zenuwachtig. Maar goed, het is ook allemaal weer goed gegaan. En uh, nee, vanmiddag nog groot feest. En wij gaan uh, nog lekker tot twee uur door met deze special Rond Sinterklaas intocht. En uh, heb je al je muziekje? Ja, we hebben er weer eentje klaar staan. Een leuke plaats. Ik ben verliefd. voel ik me oh. een beetje het voel me zo raar. Ja. ja, je, je ziet het aan. Wat krijgen, he? ja. krijgen we? Dat ja. cadeautjes krijgen we? Ik ja, niet ik ben heel benieuwd. Kom ze. Hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel? Misschien dat jij wel weet wat ik bedoel. Sha la la la, sha la la la, sha la la la, sha la la la, sha la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 Maar hij heeft toch die die heeft geen uitstraling, hij kan niet zingen zoals ik, hij heeft slecht postuur.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 Ik ben een beetje bang Albert-Jan, ik heb gehoord namelijk dat de Pieter gewoon meerdluisterers zijn naar... De onze uitzending. Ja, want we kregen net een telefoontje van uh, de Standjespiet. En uh, wij, hadden, wij dachten dat het uh, feest om drie uur zou beginnen in de Korver. ja. Maar nee, het begint al om twee uur. Om twee uur. Dus uh, dat is nog uh, iets meer dan 25 minuutjes en dan knalt daar het feest los. Dus uh, ja, de Standjespiet was wel erg streng, hoor. Ja ja, ja, ja, ja. Maar hij heeft gelijk dat nou, hij heeft gebeld. En daar zijn we ook wel blij mee. Dus. Heel goed dat hij belt, hoor. Dus uh, nee, vanaf twee uur groot feest in de Korverhal. En iedereen die een kaartje heeft, is uh, van harte welkom. Zeker weten. En al die die Pieter erbij. Nee, dat wordt één groot, groot, groot feest. Wordt gezellig. Ja. En uh, ja, wat zou. Wat ja, zou weet, ook... je, weet je wat het leuk is trouwens? We hebben straks uh, zondag in Kennemland met Lena van der Haak. Ja, dat is het programma hierna. Ja. En zij gaat ook uh, aandacht besteden aan dat feest in de Corverhoofd. Oh, dus, hoe dat van loopt. Dus de kindjes en papjes en, en is die nu naar de radio luisteren, kunnen gewoon na twee uur blijven luisteren. Blijf luisteren naar CFM. Want Sinterklaas wordt helemaal gevolgd. Helemaal gevolgd op de voet. Ah, prachtig. Ja, het is toch een mooi, mooi instrument, hè? Die, die techniek, die radio. Zeker. Dat we er zijn, overal bij kunnen zijn. Daar zijn we trots op, toch? Zeg ook hartstikke trots. Op. Helemaal trots. En en mocht je wat anders uh, willen doen dan uh, met Sinterklaas uh, bezig zijn... hebben we nog wat uh, op het programma vandaag. Nou, Volgens ja. mij hebben we jazz in... Uh... Café Alex bijvoorbeeld. Uh, je, je, nou, je overvalt me ermee. Maar uh, inderdaad, er is vanmiddag uh, jazz in, uh, in Café Alex vanaf vijf uur. Lekkere jazzmuziek. Wellicht als ze ook Sinterklaas nummers kunnen spelen. Maar dat is, begint om vijf uur en dat is in Café Alex. Een zevenmans funky jazz band. Nou, okay. Die moeten geheid het Sinterklaas nummer kunnen spelen. Nou, en je kan natuurlijk voor Spaanse hapjes, want dat, dat is slim. Die, hè, die slimme meneer van op dat plein daar, het Gasthuisplein. Allemaal Spaanse hapjes, want Sinterklaas houdt natuurlijk ja. van Spaanse hapjes. Ja, Kerkplein bedoel je het ja, ja, is ook zo'n groot dorp. Hè. Ja, ja, ja. Dus we moeten de, de, de wegwijs, Piet, maar eens even vragen waar dat dan allemaal is. Maar daar kan je de Spaanse hapjes eten. Nou, en uh, ja, er, vanavond ook nog uh, in het circus Zandvoort uh, heb je een, uh, uh, grapjesmakers. Die maken grapjes. Grapjesmakers? Ja, dat noemen ze de, met een duur Cabaret. Stand-up comedy. Oké, okay, en, en wie nieuw... hebben wij vandaag? Roé Vervier en Murt Mossel. Maar dat is, dat is al heel laat hoor. Zullen we wel een dus, beetje Sinterklaas grapjes maken denk ik? Ja, dat, natuurlijk zullen ze dat zeker doen. Dus wat dat betreft is nog van alles te doen. Maar de hoofdmoot is natuurlijk Sinterklaas. En we hebben natuurlijk heel veel muziek. En Sinterklaas, wie kent hem niet? Nou, wij kennen hem wel. Want we hebben hem hier in Zoonvoort weer. Ja, dus daar zijn we heel, heel erg trots op. Speciaal voor de Sint-Deefse plaat dan. heb je het al vernomen, ja, Tralalali, Sinterklaas is aangekomen, tra la, -la, -lie, tra -la, -la, -la. Laat ons zingen, hap in hap, Sinterklaas is weer in het land, tra la, -la Even een uh, instrumental break met die stemmer Of meedoen Fijne productie oh, oh, oh. De jongen Nee Nee, oh, sorry, sorry, piano Eerst Ja, nu De Jongens, hebt je het al vernomen Tralalali, tiralalala de klasse is aangekomen trou la la -lie. We al die kindertjes aan vanmiddag om 12 uur op de boulevard Albertjan. Welkom Sinterklaas, welkom, welkom. Ja, Jochen van Gelder hoorde je, hè? van Gelder de Sint Sinterrap. De Sinterrap. De Sinterrap. Sinterrap. Sinterrap. <laughs> Allemaal muzieksoorten komen voorbij, hè? Ja, je hebt mooi, Je Sinterklaas he? in rap, je hebt de, me de mega mix, je hebt disco, je hebt uh, gevoelige nummers. Ja, dat heel gevoelige nummertje had jij daarnet. Ja, ik ben uh, verliefd. Uh, ja, prachtig, ja. prachtig nummer. Maar ja goed, wat een spanning allemaal, hè. En, uh, Nou, het is al bijna kwart voor twee. En, en zo dadelijk om twee uur dan barst het uh, feest los bij de al. Dus uh, nee, uh, daar uh, daar gaat het over. Helemaal gebeuren vanmiddag. En uh, ja, dat wordt gewoon weer spannend. Allerlei spelletjes zijn er. En uh, zaklopen. En, en, en waarschijnlijk in de touwen klimmen. En rekken. En noem maar op. Er is alles weer van Pieter, alles te doen. Alles wat die pieten de hele zomer zitten te oefenen. Ja, al die pieten zijn daar natuurlijk. Oh, maar die zullen wel goed getraind zijn hoor. En dan die heb je kunt... ook nog zo'n uh, zo segway piet. Ja, ja, zo'n ja, step piet. Zo'n zo elektronische -piet. fiets. Waar ze, waar ze mee kunnen rondrijden. Nee, wij gaan vanmiddag ook allemaal even kijken, want ik ben wel heel, heel, heel, heel benieuwd wat wij Zeker weten, zo dadelijk na twee uur, meteen naar gaan de Kofferrol. Ja, dan nemen, dan nemen ze die hier over van ons en dan kunnen wij mooi naar de sporthal. Lennon van de Haak met uh, Zondag in Kennemerland en uiteraard veel meer Sint en Pieten ook in haar programma. Oké, okay, en uh, wij natuurlijk lekker door met muziek. maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons aan en laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Hoi! Zit er kom maar binnen met je klek, want we zitten allemaal even recht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 F -F -M. Het paard van Sinterklaas was een beetje chagrijnig. Hij stampvoette venijnig en hij klaagde tot zijn baas. Ik ben de daken zacht, ik wil nooit meer in de regen. Ik kan er niet meer tegen, Sint, ik heb het wel gehad. Al dat nachtwerk, al dat klimmen, voortaan blijf ik lekker binnen. Brr, die wind en al dat sjouwen, en ik ben al zo verkouden. Ik loop de hele dag te kniezen, moeie benen zeren kiezen. En mijn hoeven zijn versleten. Ik ben de daken zat Ik wil nooit meer in de regen Sint Ik kan er niets meer tegen dus Ik stop en dat was dat Maar de Sint zei nee niet doen, hoor Je kunt echt niet met pensioen hoor, brave schimmel paardje, Toen nou blijft, nou nog een jaartje. En het paard liet zich bepraten, om zijn baas niet te verlaten. Maar in slapeloze nachtjes, ben ik fijn nog wel een zakje. Ik ben de daken. Meer in de regen Ik kan er niet meer tegen en ik heb het wel gehad Ik ben de daken zat Ik wil nooit meer in de regen sinds ik kan er niet meer tegen Morgen tussen 10 en 12 hadden we natuurlijk CFM Jazz met David Habich. En vanmiddag ja. hebben we David ook nog diverse keren gehoord met de verslaggeving. Speciaal voor David draaien we deze plaat: VOF de Kunst het en het paard, paard van Sinterklaas. Sinterklaas. Nee, die maar, is de baas. Ja, die is ja. de baas. Maar je hoort het wel, Ik bedoel, door die regen en wind, het noem maar op. Hij gaat gewoon weer door. Hij Dat is leuk. Nee, die hebben we Dus ik zou gehoord. zeggen, doe, als je je schoen mag zetten, doe er wat vitamintjes in voor het paard. Want uh, ja, hij moet toch wel weer de daken op. Weer of geen weer. Het, hij uh, zal altijd motten. Hij zal altijd weer de daken opgaan. Dus doe wat vitamintjes en wat groenvoer. En daar uh, dan krijgt hij weer wat kracht van. En dan kan hij weer tegenaan. Zeker weten. Nou, jij was de weg een beetje kwijt, hè? Kerkplein, ja, ja, Gasthuisplein, Raadhuisplein. Zo'n groot dorp. Het gelukkig zijn, en dan heb ik je Pieter. Ja, precies. Die, nou, uh... we gaan hem zoeken voor je. Waar is de wegpijpiet? Oh, okay. We gaan het even vragen. Kijk of ze een antwoord hebben. Laten we ons even bellen. Ja, bel op. 5730399. Waar is de wegpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpijpij De land te komen, maar weet je wat gebeuren vertep, we zagen heel veel ijs en wijn die bomen, we waren op de Norpel. Het is waar, waar ik zeg, ik zou het normaal ook niet geloven, maar jij het net de ogen toch gezien. We zijn naar de verkeerde kant gevaren, heeft iemand zonder wegwijs, gezien? Gezien, gezien waar is de weg vrij waar. De wegwijs? Waar is de weg bij? Waar is de weg bij? Waar is de weg bij? Waar is de weg bij? Is er iemand die hem ziet? Waar is de weg bij? Waar is de weg bij? Waar is de weg bij? Waar is de, Waar is de, Waar is de is er die bij? ziet, wat van schilderij goed in de gaten. We waren nu op weg naar Nederland We zagen heel veel zand en grote duinen Dit lijkt wel Afrika, een heel groot land Ik zou het normaal nog niet geloven Maar jij bent het met de toch gezien We zijn naar de verkeerde kant gevaren. Heeft iemand op de weg niet gezien Gezien, gezien Bye. De weg, weg? Waar is de weg, weg? Waar is de weg, weg? Waar is de weg, weg? Waar is hij weg, weg? Is er iemand die hem ziet? Is er iemand die hem ziet? Want waar is? Waar is de weg, bijد? waar is de weg, pijs, is er iemand die het is, waar is de weg, waar is de weg, waar is de weg, wijs niet, waar is de weg, waar is de weg, is er iemand die het is, is er iemand die het is, is er iemand die het is Wij zijn Pieten, Pieten voor altijd. Een coole Pieten bent en een stoere Pietenmeid. We doen erg ons best voor de allerleukste baas. Doen vol trots ons werk, voor die lieve Sinterklaas. Wij zijn Pieten, Pieten voor altijd. Testpiet, weet je nog die keer, je miste toen de boot En je kwam bijna te laat in Holland aan Ja, dat vond ik niet zo leuk en de paniek was erg groot Maar daar hebben we toen vlug iets aan gedaan En Sinterklaas was nog nooit zo trots geweest En iedereen die kon weer gaan, kon weer gaan. I Sinterklaas, wij zijn bieten. is zo Feet, mooi is Albert die pieten werken ook zo lekker samen he, want ze maken ook samen muziek. Dit waren de Tess Piet en de coole Pieter samen, zo. en samen op de daken, ja dat doen ze natuurlijk met z'n allen. Ja, laten we hopen dat het niet al te slecht weer gaat worden dat ze normaal die daken op kunnen. Ja en ik ben heel blij dat de Piet ons net even gebeld heeft, want anders waren we nooit bij die korverhal gekomen Nee precies, he. om twee uur gaat het daar beginnen. Ja want uh, ik, ik was geheid verdwaald, ja zeker. Dus, uh, nou, we zijn ook gebeld ah, door de evaluatie, Piet, ja, evalu ja, dat wij ja. zo, zo meteen ja. even moeten evalueren. Dus nou, dat gaan evalueren. we doen na twee uur. Ja, met de evaluatie, Piet, ja. En na twee uur heb je ook zondag in Kennemeland met Lena van Haak. Heel veel plezier en wij zijn er volgende week weer op, op zaterdag tussen twee en vijf. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Rob, bedankt en uh, tot de volgende keer. Ja, we gaan nog even rappen zo aan het eind van dit programma. Oh, rappo, out, Rappo, kleppo. Yeah. De Koele rap. Kom op, Koele Pieter. Hallo, goeiedag, ik ben Koele Pieter. Tos de hulp van de zin, zoals je ziet. Ik ben een grote kindervriend. Vooral als je zoet bent en de cadeaus verdient. Dan kun je bij mij echt niet meer stuk. Voor jou werk ik me dan een ongeluk. Dan komt het op 5 december goed. Als ik weer de daken op moet.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 Lekker met ons mee. Ho, oh, hey Roep Koele Piet is echt oké okay. Koele Piet is echt oké okay.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 Stap met je voetjes op de grond, en schud je billen lekker een kindje in het rond. Dus doe maar lekker met ons mee, wat coole Piet is.